Ze bezochten de wijk in Damascus, waar vorige week mogelijk bijna 1500 mensen zijn omgekomen. De inspecteurs hebben monsters genomen, met getuigen gepraat en ander bewijsmateriaal vergaard. Vandaag komen de inspecteurs naar Den Haag. Van daaruit worden de monsters verdeeld over laboratoria in Europa om ze te analyseren. De stichting Inspire to Live, een spin-off van du heeft de afgelopen jaren amper geld uitgegeven aan kankeronderzoek. Er ging vooral geld naar managers en reis- en verblijfskosten. Dat heeft Nieuwzuren uitgezocht. inspire to live beschikt over 5 miljoen euro uit het Alp 6 fonds van de kankerbestrijding. Op dit moment is daarvan 1,6 miljoen uitgegeven. En daarvan is slechts 200.000 euro besteed aan wetenschappelijk onderzoek. Een van de oprichters van Alp 6, Koen van Venendaal, kwam onlangs in opspraak. Toen bekend werd dat hij zo'n 2 ton betaald had gekregen van de anti-kankerorganisatie.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 Goedemorgen en welkom terug bij het vervolg van onze reis door het radioarchief van de VPRO en natuurlijk ook andere omroepverenigingen. In de zomer heeft Human met het programma Oba Live van Radio 5 altijd een bijzondere programmering. Diverse interviewers ontvangen gasten van divers pluimage en zijn een heel uur intensief met hen in gesprek. Vannacht hebben we gekozen voor Robert van Altena, die Nathalie de Vries ontvangt. Een van de oprichters van het internationaal architectenbureau MVRDV. Ze ontwierpen in 1993, twintig jaar geleden, Villa VPRO op het Mediapark in Hilversum. Die sinds 1997 de 13 villa's waarin de omroep tot dan toe was gevestigd, verving. In juli van dit jaar verscheen er een Oevere boek van het architectenbureau MVRDV. Eind 2011 kwamen ze wereldwijd in opspraak omdat een ontwerp van een wolkenkrabber in Seoul op de ineenstortende Twin Towers zou lijken. Ik heb begrepen dat de projectontwikkelaar gewoon met de bouw is begonnen. Succesvol Hollands architect zijn en internationaal doorbreken. Nathalie de Vries weet er alles van. Robert van Altena voelt haar aan de tand in Oba Live... op de avond van 1 juli 2013. Hartelijk welkom bij de zomer van Oba Live. 8 uur spreek ik met architecten Nathalie de Vries. Nathalie de Vries, richtte samen met Winnie Maas en Jacob van der Rijs... Het bureau MVRDV op 1991. Dat is 22 jaar geleden. En er komt ook zoiets als een oeuvreboek. Dat wordt komende donderdag gepresenteerd, 4 juli. Dat moet een heel groot boek zijn, een oeuvre van 23 jaar. Welkom, Nathalie De Vries. Jij bent persoonlijk bezig ook uh, met dat boek. Hoe gaat het eruit zien? Moet alles erin staan? Um, nee, dat, dat hoeft niet. Want we hebben um, in de afgelopen jaren eigenlijk al heel veel boeken uh, gemaakt. Uh, het is eigenlijk meer een boek wat, uh, wat er nog niet was. Uh, eigenlijk na nou, twintig jaar gezien voor onszelf ook een beetje verbazingwekkend. Het, het laat uh, gebouwen zien die wij gemaakt hebben. Ja, je zou denken uh, dat dat iets heel vanzelfsprekends is. Voor een architect, een, een architect ja. uh, schept gebouwen. Ja. Maar dat scheppen, dat kan ook op papier gebeuren. En dat hoeft niet per definitie gerealiseerd te worden. Er wordt ook heel veel nagedacht. Ja, dat, dat klopt. Dus het, het zijn ook nog eens gebouwde gebouwen. Want architecten uh, produceren uh, niet alleen maar uh, uh, uh, ontwerpen voor gebouwen die gemaakt worden. Maar helaas, ook een heel groot deel van wat wij uh, ontwerpen, wordt, wordt niet gemaakt. Dat uh, prijsvragen, uh, studies, schetsen uh, of andere redenen om iets niet uh, uit uh, te voeren. Uh, maar dat het er nog niet was, heeft er misschien ook mee te maken... dat wij uh, ten eerste niet alleen gebouwen maken, maar ook uh, steedsbekundige plannen. Dus, uh, en die zijn natuurlijk iets minder makkelijk te, te grijpen in een boek. Uh, maar het heeft er vooral ook mee te maken dat wij uh, boeken uh, eigenlijk nooit zo, uh, nooit zo gebruikt of gezien hebben... voor onszelf, voor ons eigen bureau, als iets wat iets afgeronds laat zien... Uh, wij hebben boeken eigenlijk vooral vaak gebruikt om, uh, om iets over de toekomst te vertellen. Of, of over een bepaalde tendens die wij zagen. Of een bepaald onderwerp waarvan wij vonden dat het onder de aandacht uh, moest worden gebracht. En uh, dus het zijn vaak studies geweest of uh, schetsen of verzamelingen. Plannen van onszelf en van studenten. Um, veel theorie ook. Uh, teksten, diagrammen, sch schema's, uitleg... Uh, over hoe, uh, hoe ontwerpen tot stand komen of kunnen komen. Dus uh, ze maakten eigenlijk een soort organisch deel uit... en maken moet ik zeggen, want ze worden nog steeds gemaakt... meer een organisch deel uit van, uh, van ons werk, zou je kunnen zeggen. Het was simpelweg een van de dingen die wij maakten. Ja, een boek. En het is dan een onderzoek vastgelegd. Een onderzoek vastgelegd, precies. En uh, ook in de wereld gebracht, want juist... de. De, de, je zou kunnen zeggen, gebouwen spreken ook voor zich. En als ze er eenmaal zijn, dan, ja, dan maken ze gewoon deel uit van onze, van onze wereld. Uh, dan, dan leiden ze ook hun eigen leven. Uh, uh. Dus ze zijn er. Dus ze voelden op een of andere manier de afgelopen, afgelopen jaren minder urgentie om dat te laten zien. En juist meer om, uh, om dingen te laten zien waar we ook aan werkten en over nadachten. Maar die, die niet, nog niet gerealiseerd waren. En dat kon Dan heel mooi, uh, bijvoorbeeld in de vorm van een, van een boek of een tentoonstelling, of uh, ja, zodat het er toch als product uh, of als gedachte uh, was. Ja. en uh, uh, die discussie uh, uh, uh, op gang kunnen brengen. Ja. Over het architectuurboek als aanjager van de discussie, daar gaan we het zo duidelijk nog over hebben. Dit boek, uh, dat heet waar we het zojuist over hebben, uh, is MVRDV Buildings. De gebouwen. Jullie um, werken met z'n drieën vanaf het begin even aan al. Mm -hmm. Is daar een rolverdeling? Um, ja, dat is in de loop van de twintig jaren um, uh, eigenlijk ook wel... Uh, heeft zich had ontwikkeld. Uh, in het begin gingen we echt uh, keurig met z'n drieën overal naartoe. Hè? Dus in, het van, uh, in de auto van Winnie. Autootje ook, auto van Winnie. Die was de enige met een rijbewijs. Dan reden, wij, reden wij naar opdrachtgevers toe of naar plekken of naar locaties... waar we iets voor wilden ontwerpen. Dus dat was echt een soort gezamenlijk optrekken. Dan heb je ook geen personeel. En, en hoe is dat medewerkers zo tot stand gekomen? Want ik kan me voorstellen dat ik, een architect... die staat voor de buitenwereld altijd alleen... maar er zijn ook altijd medewerkers. Je doet bijna nooit iets helemaal alleen. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat er één iemand aan het roer staat... Dat klopt, dat klopt ook bij, uh, bij de projecten zoals ze nu uh, doen. En dat had, uh, dat had ook wel praktische redenen. Uh, zeker toen we wel medewerkers uh, kregen. Uh, ja, begonnen we. En, en meer opdrachten had het uh, Natuurlijk als praktische reden dat je, dat je samen meer kunt doen dan, uh, dan alleen. Uh, en uh, ja, we merkten ook dat het goed is als er, als er één trekker uh, komt van het, uh, van het project. Dus alhoewel je met elkaar in bepaalde fases van een project samen op kunt trekken. Uh, in, in gesprekken, in soort sessies... waarbij je op het bureau een uh, project bespreekt. Uh, is het ook voor de buitenwereld vaak wel, wel, wel prettiger... als er gewoon één persoon is die, die als een soort woordvoerder optreedt voor het project. Maar ook intern uh, zeiden de medewerkers... ja, dat is fijn hoor dat jullie allemaal een mening hebben. Maar uh, wat zullen we dan gaan doen? Hè? Dus uh, kunnen we alsjeblieft... Uh, kan iemand uh, de eindredactie uh, op zich nemen? Ja. En... en en wat natuurlijk ook gebeurt in de loop van de tijd... is dat je merkt dat iedereen ook zijn eigen uh, interesses en affiniteiten uh, uh, heeft. En dat eigenlijk langzamerhand, in plaats van dat je het letterlijk met z'n drieën doet... dat het bureau, dus, dus het bureau als geheel, met al zijn medewerkers... en al zijn kennis en, en, en ervaring, uh, die rol overneemt van, van die ene persoon. Dus het is eigenlijk een hybride, hybride persoonlijkheid, zou je kunnen zeggen... Het, het totale bureau ja. en dat wordt... Uh, ja. Maar dan krijgt het verschil. net zoiets als een klassiek schildersatelier had... waarin Rembrandt niet pe per definitie in elke fase van een ontwikkeling van een schilderij erbij hoeft te zijn. Ja. Dat is waarschijnlijk ook zo met de ontwikkeling van een gebouw. Ja, eh, bij, eh, bij ons is dat... Eh, het, is ook, het is ook niet hetzelfde voor, voor ieder project, zou ik willen zeggen. Dus in, in het ene geval uh, zie je er meer meer handen in en is dat meer een de regisseur, de, de, de, ene, de, ene, de ene persoon die het gaat doen. En in het andere geval voert dat heel erg ver en is, is er nog wel, uh, sprake van dat het bureau uh, eraan werkt. Het bureau is niet opgedeeld in groepjes of zo. Het is niet zo dat we iedere, alle drie ons eigen clubje mensen hebben met wie we werken. Uh, maar dat wel duidelijk een van ons het project uh, gedaan heeft. Maar... Ja. Uh, als het gaat om auteurschap, hebben we ook wel eens discussies over. Want het is voor de buitenwereld ook niet altijd even duidelijk. Uh, wel voor de opdrachtgever overigens, maar, maar, maar voor de rest uh, niet. Uh, vertellen we dat verder niet, wie ja. dat was. Het bureau heeft het uh, gemaakt, ja. zou je kunnen zeggen. Je beweegt in je verhaal al heen en weer inderdaad van een beginpunt naar een ontwikkeling tot een bureau. Waarbij er meerdere stemmen zijn en uiteindelijk uh, drie uh, mensen een triomvirraad aan het hoofd. Ja. Wat was jullie idee van architectuur? Wat waren jullie van plan? Want gewoon gebouwtjes neerzetten. Er was waarschijnlijk wel wat meer. Ja, er was, er was wel wat meer. Um, ik denk dat het al tijdens onze studie uh, begon. Dat was eigenlijk een uh, bijzondere periode in de jaren tachtig. U studeerde uh, in Delft? Meni. Ja, in Delft. Uh, in, de, in de tweede helft van de jaren tachtig. En uh, ja, toen begon er zich wel iets bijzonders af te tekenen. Uh, je zou kunnen zeggen dat de, de architectuur, met een hoofdletter... begon weer, begon weer belangrijker te worden. Er was weer meer belangstelling voor de rol en de kwaliteit van architectuur. Het is ook eigenlijk niet voor niets dat uh, ons, ons bureau bestaat... Uh, ongeveer net zo lang als veel van de instituten en organisaties... die in Nederland zijn opgericht, uh, uh, die, die de architectuur moesten promoten, uh, bestaan. Uh, dus uh, er was een soort, een soort uh, ja, hernieuwde belangstelling voor de rol van de kwaliteit... Uh, of de, de rol van de architect en de, en de extra kwaliteit die architectuur kon betekenen... voor onze, ja, voor onze gebouwen, voor onze, voor onze steden. En uh, dat is dus de tijd waarin wij studeerden. Um, van mensen uh, die, uh, die zelf misschien heel erg veel uh, docenten... die veel in de stadsvernieuwing hadden gewerkt... of uh, de jaren zestig nog hadden meegemaakt... en uh, in de wederopbouw uh, bezig waren geweest. Uh, ja, wij waren een andere, uh, nieuwe generatie. Wat je toen ook zag opkomen was... Er, internationale interesse in architectuur. Uh, de architect zelf werd ook een, uh, ook een, uh, ook een persoon... die, uh, die weer uh, ja, op de voorgrond uh, trad, een persoonlijkheid. Hè. Allerlei bekende architecten die we nu uh, allemaal kennen... die, uh, die, die begonnen toen uh, met hun eerste ontwerpen in die uh, jaren tachtig uh, te maken. Of begonnen bekendheid te krijgen in die jaren. Uh, ja, Kortom... Uh, en tegelijkertijd was het ook de tijd waarin... Ja, ze zeggen nu de jeugdwerkloosheid heeft weer het niveau van de jaren tachtig bereikt. Ze dus waren ook jonge mensen die ja, een vak gingen studeren... waarin in eerste instantie helemaal niet zoveel behoefte aan leek. Want er werd helemaal niet zoveel gebouwd op dat moment in Nederland. Ja. Maar waren jullie en heel crisis. actief bewust van... Dat nieuwe elan? Ja, gaandeweg tijdens onze studie begon er wel iets te dagen, denk ik. Dat het, uh, in, wat in eerste instantie misschien... Uh, nou spreek ik ook wel voor, me, voor mezelf, denk ik. Uh, een, gewoon een interessant vak leek. Ja. Wat heel breed is en generalistisch. En wat het met vormgeven, maar ook met de maatschappij uh, te maken uh, heeft. Een interessant vak. Uh, ja, bleek ineens ook nog allerlei andere kanten uh, te krijgen. En uh, uh, ja, tegen de tijd dat wij afstuderen... Uh, was er ineens heel veel aan de hand? Was er een soort nieuwe generatie Nederlandse architecten uh, opgestaan? Waarvoor wij ook uh, gingen werken. Uh, mijn beide partners voor uh, OMA, Rem Koolhaas. Ikzelf ging uh, vrij snel bij Meccano uh, werken. En was er een soort geloof van: ja, nou, we gaan er echt. Uh, dat gaat goed, we gaan allemaal prachtige dingen overal maken. Uh, en uh, uh, ja, de, de, dus. De, er was, wij werden ook gesteund en er waren allerlei prijsvragen. Jonge architecten werden dus heel erg gesupport. Want die generatie voor wie wij werkten, dat waren dertigers, begin veertigers. Dus dat was ook een heel nieuw fenomeen. Ook van bijzonder hoopvol, ja, dat het zo van, dichtbij ligt. van iemand die in de loop van de tijd enorm veel ervaring opbouwt... en dan pas een reputatie heeft, ja. was ineens jong een, ja. uh, een, een belangrijke woord. Dat, maar dat kan ik me allemaal voorstellen. Er is ja. in idee dat er zoiets is als een infrastructuur waar je gebruik van kunt gaan maken. Ja. Uh, er is interesse, er is een gevoel. Elan, zeiden we zojuist. Ja. Maar er is nog altijd geen architectuur en geen visie op architectuur. Hadden jullie een richting? Hoe, wat, ja. wat, wat jullie wilden gaan maken? Ja, of vanuit wat voor gedachten ja. Jullie wilden werken? Jazeker, want uh, je, moet, je moet je realiseren dat, dat in die tijd... Uh, zeg maar dat hernieuwde interesse in de rol van architectuur... had heel erg te maken met de toestand waarin, waarin uh, in heel veel uh, steden... In, in, in Nederland, maar ook, ook in de rest van de wereld... waarin de stad zich bevond, bijvoorbeeld. Uh, ja, Dat was eigenlijk een deplorabele staat. De binnensteden die, uh, die waren uh, enorm afgeleden, waren enorme problemen. Uh, tegelijkertijd uh, uh, ja, ontstond er een, uh, een periferie, hè? De, rand, de randen, waar ook maar van alles uh, gebeurde en niet gebeurde. Uh, overal uh, waren wegen uh, aangelegd, bedrijventerreinen ontstonden. Uh, steden gingen, gingen gigantisch snel. Uh, ja, de de steden, steden groeiden ook wel aan de ene kant, en aan de andere kant krompen ze ook. Uh, de buitenwijken uh, uh, waren er uh, gekomen, massaal, in de jaren uh, 70 en 80. Eerst waren het nog uh, flattenwijken en la later werden het rijtjeshuizen. Daarna kwamen er weer woonerven. Nou, er was een soort van, van, van ongebreidelde breiigheid aan het ontstaan om ons heen. En, en de mensen zochten naar manieren om daar weer betekenis aan te geven, denk ik. En om ook die binnensteden die Maar die betekenis aan te waren, geven, maar ook... Om dat leefbaarder te maken. Om leefbaarder te maken en om die binnensteden die eigenlijk waren uitgehold... Uh, letterlijk, ja. uh, om daar weer leven uh, in te krijgen. Ja. En dat, in, in dat tijdsgevricht uh, kwamen, wij, uh, kwamen wij ook. En... Dus als architect heb je niet alleen het idee wat heel vaak toch bestaat nu... dat je mooie dingen maakt ten koste van de maatschappij... maar dat je juist een maatschappelijke verantwoordelijkheid voelt... waardoor je nieuwe dingen wilt creëren... Ja, want uh, heel, veel, heel veel gebouwen werden, werden eigenlijk niet meer vanuit een, vanuit een bepaalde visie gemaakt. Hè. Wat ik al zei, die, die woonerven, die, die woonwijken, waarin wij voor een deel zelf ook waren opgegroeid, uh, ja, die misten, die misten een bepaalde ziel. En uh, uh, ja, dus er was, er was een soort zoektocht gaande van, ja, hoe kunnen we inderdaad weer samenhang brengen, hoe kunnen we weer betekenis geven aan het leven in de, in de stad? Want dat, ja. dat duidelijk was dat, dat de stad, als het ware, het over zou nemen. Dat wij toch met z'n allen steeds meer in, in... met die steden moesten leven. Dat, dat begon ook wel duidelijk te worden. Ja. Um, dus langzamerhand zag je, zag je experimenten ontstaan... met nieuwe manieren om woningbouw te maken. Met verdichting ook weer. Dus weer terug naar de binnenstad te gaan. Om daar ook weer te gaan wonen. Uh, en, uh, en ook functies te gaan mengen. Want één deel... Een reden waarom binnensteden zo verlaten raakten, was dat, uh, dat er misschien wel gewerkt werd, maar niet meer gewoond. Uh, nou ja, kortom, er ontstond ook een behoefte aan een nieuw type gebouw en gebouwen die, daar, uh, die daarmee om konden gaan. Uh, uh, en uh, uh, ook met, met complexere opgaven, omdat we met steeds meer zijn ja. met, met, met de infrastructuur. Dus het nou ja, is een heel ingewikkeld verhaal, maar op allerlei plekken tegelijkertijd ontstond de behoefte aan nieuwe gedachten over hoe je gebouwen. En, en steden maakt en, en verder brengt en verbetert. Want hoe doe je dat als architect? Want je wilt iets maken wat ook de toekomst doorstaat. En het is gebleken dat dat altijd heel erg moeilijk is. En ja, hoe ga je daarmee om? Want je hebt gezien hoe er bijvoorbeeld talrijke 20 voorbeelden zijn... die al heel snel gesloopt moesten worden. Ik um, sprak ook met... Herman Hertzberger. En er zijn heel veel gebouwen van hem ook gesloopt. En dat ligt niet direct aan de architect... als wel aan de vereisten die een maatschappij stelt. Weer die maatschappij aan die gebouwen en het gebruik ervan. Hoe probeer je daarmee om te gaan? Hoe probeer je dat, daar een oplossing voor te vinden? Ja, dat is, dat is ook een hele, hele complexe vraag eigenlijk. Want uh, uh, ja, wij overal om ons heen zijn gebouwen natuurlijk. Uh, we produceren er met z'n allen ook, uh, ook, ook miljoenen. Uh, en, uh, ja, dus, dus je zou kunnen zeggen, het gaat er misschien ook wel om... hoe je als individuele opdrachtgever en architect daar ten opzichte van verhoudt. Dus uh, als ik dat verbind met ons werk... is dat we eigenlijk steeds weer opnieuw ons afvragen als we een opdracht krijgen. Hoe verhoudt zich onze opgave... Uh, onze opdracht zich tot de rest van wat er allemaal gebeurt op dat gebied. Dus als het gaat om kantoren, ja, moet je het zoveel als de kantoor toevoegen aan, uh, aan de al bestaande productie uh, van, uh, van gebouwen. En lijkt die op, op alle anderen, want dat is dan commercieel uh, het beste. En uh, we gaan er alleen nog een, een, een, een iets aan de gevel veranderen, want dan, uh, dan is er misschien wel weer iemand in geïnteresseerd. Uh, hetzelfde ook voor woningen, uh, herhaal je wat, al, wat er al staat. En, en, en pas je dat netjes in, in de stad? Of, of kun je daar nog iets, uh, iets aan toevoegen? En uh, ja, van ons eerste project samen, wat was een prijsvraagontwerp... Uh, wat we echt met z'n drieën hebben gemaakt. Uh, ja, dat ging daar eigenlijk al over. Dat was al een, uh, al een ontwerp waarin we allerlei dingen met elkaar vermengden. Uh, functies met elkaar vermengden op verschillende plekken... in een heel groot gebouw in Berlijn, uh, wat we ontworpen... Uh, hadden voor die prijsvraag. Waar we ook probeerden allerlei verschillende woningen in dat gebouw te maken. Omdat we uh, ook wel zagen dat er zo'n een enorme eenvormigheid aan het ontstaan was. Dat er meer behoefte was aan verschil. Uh, ja, dus uh, dat zoeken naar verschillen bijvoorbeeld. Zodat je niet eindeloos hetzelfde uh, reproduceert. Dat leek ons bijvoorbeeld een van de oplossingen voor waar we mee bezig zijn. Zodat er weer iets te kiezen valt. En, uh, en dat er ook weer dingen op gaan vallen en uitgaan steken, zou je kunnen zeggen. Ja. Een gebouw staat nooit alleen, want er is altijd omgeving, er zijn gebruikers, maar er is ook zoiets, je noemde het al, een hele wijk en een infrastructuur, net zoals dat een architect nooit alleen staat, want er zijn concessies, je kunt wel iets bedenken, maar de opdrachtgever wil misschien iets anders en de overheid heeft er ook wel zijn ideeën over. Ja, nee, Dus dat... als je dan dat gedacht hebt diversiteit en we gaan daar daarmee aan het werk en dan heb je vervolgens met die buitenwereld te maken ja die die eigenlijk dat is dat vind ik eigenlijk dat is voor mij ook ook het, het mooiste van uh, van van het architect zijn is dat je al die dingen met elkaar uh, samen probeert laten te vallen in je in je ontwerp dus uh, een van de eerste ontwerpen die wij uh, maakten was een uh, kantoorgebouw voor uh, voor de, voor de VPRO-omroep. Dat was eigenlijk iets meer dan een kantoorgebouw. En er zaten ook nog uh, wat studio's in. en, uh, en een, een hele grote, heel groot bedrijf. heel groot restaurant. Um, en uh, ja, daar, daar zie je bijvoorbeeld hoe al die dingen uh, samenkomen. Want uh, ten eerste uh, wilde de VPRO eigenlijk helemaal niet in een standaard kantoor uh, zitten. Tegelijkertijd dachten ze wel, ja, maar ooit moeten we het misschien wel weer kunnen. Uh, uh, verkopen of uh, komt, komt er een andere uh, functie in? Of willen we dingen kunnen veranderen? Dus het mag zich ook weer niet te ver. Uh, het moet er nog enigszins verhouden tot wat, wat standaard is. Het was in het Mediapark, toen nog een redelijk ongerept uh, was. Uh, dus ja, hoe zet je een, een groot gebouw neer in, in wat een mooi park ook uh, is? Dus hoe ga je om met die omgeving? En al die dingen samen... Uh, ja, bracht ons er ook toe om, uh, om tegelijkertijd een gebouw te maken... Wat, wat binnen de regels en conventies van kantoorgebouwen viel. Dat, dat moest. Dat er zijn een budget. aantal standaardfuncties. Er zijn standaardfuncties. Er zijn ook standaardwetten in Nederland... over hoe, hoeveel daglicht je op je bureau moet, uh, moet krijgen, bijvoorbeeld. Uh, uh, maar, uh, dus we moesten ons aan de ene kant verhouden... Tot, uh, tot al die wetten, regels en afspraken die er zijn en de budgetten. Uh, en aan de andere kant... Op die plek in het park uh, een, een gebouw maken. wat bij de VPRO zou passen. vonden wij eigenlijk ook wel belangrijk. Uh, omdat. Uh, ja, het is natuurlijk een eigenzinnige omroep. Uh, wat dus aan de ene kant ook weer niet, op, niet te erg op een kantoor zou, uh, zou lijken. En uh, ja, al die dingen samenbrengen. dat noemden wij in het begin van ons, uh, van ons werk. Uh, datascapen op z'n engels. Hè? De, de, de, de informatie bij elkaar brengen en daar vorm aan geven. Uh, en dat is eigenlijk ook een manier om zeg maar, al die zaken die, die, die naast elkaar een rol spelen in een ontwerp... om die met elkaar in overeenstemming te brengen en te verzoenen. En als je daar vorm aan probeert te geven... zo realiseerden wij ons bijvoorbeeld dat eigenlijk kantoorgebouwen in Nederland nooit heel erg diep konden worden. En dat vonden we heel erg jammer, want wij wilden op die plek juist een compact gebouw maken. Om het niet te veel in het landschap uit te laten steken bijvoorbeeld. Dus we begonnen allerlei studies te maken van ja, hoe kan je een diep kantoorgebouw maken, wat tegelijkertijd voldoet aan die Nederlandse uh, regelgeving. En ook nog aan die standaardmaatvoering die daarbij uh, hoort, waar alle producten weer op afgestemd zijn. Dus uh, ja, toen begonnen we te werken aan, aan vloeren die op elkaar gestapeld waren, waar uithammen uitgesneden waren, die als zo, ja, zij soort zijvleugels uh, of patio's in dat gebouw gingen steken, maar niet recht toe, recht aan, van boven naar, uh, naar beneden. Maar uh, die bochtjes en, en zo door het gebouw heen kronkelen. Uh, ja, waardoor ze ook nog uh, allerlei verschillende vloerplattegronden veroorzaakten. En het is ingewikkeld om over te praten, uh, merk ik. Maar dus dat die openingen die we in het gebouw gingen maken. die boden tegelijkertijd uitzicht op de omgeving, op de lucht. Uh, schuin door het gebouw heen naar beneden. Daar, omdat het niet recht toericht toe, aan is, ontstaan er terrassen in. Op die terrassen kon ook weer gewerkt worden. En uh, ja, zo vormden zich langzamerhand die vloeren van dat kantoorgebouw. Dus niet rechttoe recht aan, vijf vloeren op elkaar gezet. En of je nou op de derde of op de vijfde bent, ziet er allemaal hetzelfde uit. Maar uh, ja, een soort van landschap uh, begon zich te vormen... Uh, waar eigenlijk op alle verdiepingen weer nieuwe dingen gebeurden. En sterker nog, we hebben die vloeren ook weer met elkaar verbonden. Dus er zijn ook tussenvloeren en getrapte vloeren. Uh, dat was ook, ook weer een manier om aan dat aan het typische van zo'n kantoorgebouw met zo'n lift... en dan nog een noodtrappenhuis ernaast te ontkomen. Ja. Dit is een gebouw waar je uitgenodigd wordt om doorheen te lopen... en om ook op de verschillende verdiepingen te gaan kijken. Hoeveel afstand zit er tussen zo'n idee, een complex van ideeën... en een uiteindelijk gebouw? Want ideeën die kun je buigen en vormen al naar gelang je perspectief. Ja. Um, een gebouw, daar kun je op verschillende manieren naar kijken... Maar uiteindelijk staat het daar. Ja, ik denk dat het... Uh, wat, wat dan heel aardig is, is dat je, dat je ziet dat uh, dat idee om het landschap en het gebouw met elkaar te verbinden. Dat is dan één heel sterk idee, waar, waar eigenlijk ook meteen iedereen voor te, voor te vinden is. Uh, ja, dan ga je de discussie natuurlijk krijgen met gebruiker. Van ja, maar welke ruimtes heb jij precies nodig? En waar moeten die gepositioneerd zijn? En moet daar wel of geen wanden uh, omheen staan? En hoe moeten die ruimtes met elkaar in verbinding Komen. Dus dat is een ander ordenend element, zou je kunnen zeggen. En daar komt er nog de logica bij van het maken van zo'n gebouw. Waar bijvoorbeeld eh, ja, toch een zekere systematiek, maatvoeringssystematiek bijvoorbeeld, komt erin. Dus Er ontstaan grids, eh, gevelgrids, kolommengrids, installatiegrids. We hadden besloten dat als je, als je de vloeren zo vrij mogelijk wil indienen, eh, indelen, dan, dan heb je bijvoorbeeld eh, nodig dat je dat je, je, je installaties, dus je elektriciteit en je lucht... uit de vloeren komen ja. of uit het plafond. Is, nou, er, is er voor een architect zo... nou nog wel heel veel ruimte om na te denken... over het gebruik en de gebruiker zelf, het individu... als je met zoveel details te maken hebt? Uh, ja, je, je, je zou kunnen zeggen... Je, moet, je gaat zelfs je hele ontwerpproces, de manier waarop je de, je ontwerp ontwikkelt pas je daarop uh, op aan. Uh, er is natuurlijk een, een verschil... In, uh, in hoe dat precies... Uh, gebeurt. Er zijn gebouwen uh, die hebben echt een opdrachtgever. Hey, dat kan, een, een, een individueel woonhuis heeft dat bijvoorbeeld. Uh, hè, waar je echt... één op één een, een gesprek kan voeren. En uitleggen van... Uh, nou, uh, vind, vind je dit mooi? Zullen we dat op die manier uh, doen? Of waarin de, waarin de opdrachtgever zelf al aan je vertelt... wat hij, wat hij leuk uh, vindt en aardig vindt. Er zijn gebouwen waar de gebruikers een belangrijke rol spelen. Dus in dit geval bij de VPRO werden allerlei groepjes gevormd. Gebruikersgroepjes die verstand hadden van een onderdeel van het gebouw. Van gewone radio- en tv-makers naar mensen die, die, die met de studio's te maken hadden. Naar vertegenwoordigers van bepaalde afdelingen die weer anders werkten dan, dan anderen. Financiën of of, of radiomedewerkers. Dus, dus uh, binnen de, die organisatie werden allemaal groepjes gevormd... met wie wij het ontwerp stap voor stap uh, doornamen. En dan is er natuurlijk nog, nog, een, nog een ander soort gebouw. En dat zijn gebouwen voor wat wij uh, in de architectuur... de anonieme opdrachtgever uh, uh, noemen. Dus dat zijn gebouwen die je maakt voor mensen... die je eigenlijk nog helemaal niet uh, kent. En misschien ook nooit zult kennen. Omdat ja. ze pas als het gebouw klaar is... Uh, een sleutel uh, kri uh, krijgen en in het gebouw gaan wonen. En dat is uh, of weer... we het gaan huren. En of... dat is weer die toekomst. De toekomst van het gebouw. Ja, en het, en het grappige is dat uh, nou ja, uh, voor, voor, uh, voor opdrachtgevers en voor uh, gebruikers met een, met een duidelijke mening, daar, ja, daar kun je natuurlijk wel wat mee. Uh, dat is ook heel spannend. En daar leer je als architect ook weer heel veel van. Dus dan moet je eigenlijk vooral tijdens het ontwerp. Uh, ga je daar steeds mee communiceren. En dan maak je maquettes en tekeningen en schetsen en, uh, en, en drie-dimensionale representaties die in vergaderingen en besprekingen laat zien. Of je gaat op excursie naar andere gebouwen... om samen te praten over waarom, waarom je iets wel of niet goed vindt aan het gebouw. En bij de anonieme opdrachtgever, bij gebruikers die je dus niet kent... daar moet je eigenlijk al een beeld gaan vormen over wie dat zijn. En soms heeft de opdrachtgever of de, degene die dat gebouw maakt of ontwikkelt... daar een, daar een idee over... Um, en jij, ja, jij had het net over hoe kun je die productie nou veranderen. En, en juist die, die anonieme opdrachtgevers... die hebben vaak al een heel uh, vooropgezet idee... over een doelgroep, zoals het dan tegenwoordig heet. Of een bepaalde groep mensen voor, die daar vast zullen willen gaan wonen. Of die dat vast zullen willen gaan huren. Uh, en daar ontstaan dan gedachten over wat die, wat die mensen wel of niet prettig vinden of ja. leuk. En daar, uh, uh, aan de hand daarvan krijg je eigenlijk... een een, een, een vraag voorgelegd. En ja, de, de kunst bestaat er denk ik in dat je, dat je, dat je beseft uh, dat, dat, dat, dat dat beeld wat bestaat van die toekomst en wat de mensen wel prettig zullen vinden, dat dat niet altijd één uh, op één uh, sluitend is. Uh, ja. Het grappige is eigenlijk dat ik juist als, als het mij heel specifiek werd uitgelegd voor wie het uh, plan bedoeld was, dat ik eigenlijk negen van de tien keer me realiseerde. Uh, op het moment dat, dat de gebouwen in gebruik uh, werden genomen... Dat die, dat die doelgroep er helemaal niet was. Of dat er een heel andere was ontstaan ondertussen. Of, uh, ja, want dat heb uh, je nu gemerkt. Want je hebt voor het boek MVRD, MVRDV Buildings... zijn er ook gebruikersreacties uh, ja, opgenomen. Was, dus dat was eigenlijk het geweldige... wat je natuurlijk niet in het begin van je werk... Uh, als je het begin als bureau kunt doen... want dan ga je allemaal van die veronderstellingen uit... en die al dan niet uh, uitkomen... Uh, ja, na twintig jaar uh, bouwen kun je dat ook een keer verifiëren, zou je kunnen zeggen. Uh, ben je persoonlijk uh, ook langs geweest? Ja, wij hebben met sommige opdrachtgevers nog veel uh, contact en ook gebruikers. Dus die, die, die zie ik uh, geregeld. En anderen uh, zien we minder, of omdat het gebouw in het buitenland is... Uh, nee, we konden dus eigenlijk... Maar jullie hebben uh... toch ook veel in Nederland gebouwd? Ja, nee, dat is Vorig jaar werd mensen. volgens mij de Boekenberg, de bibliotheek ja. in Vlaardingen, werd geopend. In Amsterdam heb je de Silo Dam dat ja. een vroeg ontwerp is van jullie. Ja. Um, ja, wat is er nog meer? De glazen boerderij in Schendel. ook vorig jaar, meen ik. Klopt, klopt. Ja, ja. nee, dat, dat, dat is zeker waar. En uh, ja, wat we wat vooral hadden gezegd... Van, nou, we willen eigenlijk gewoon die, die gebouwen laten zien zoals ze nu zijn. Zoals ze nu gebruikt worden. En daar ook over spreken met de mensen. Dus wat, wat, wat is het nu? Uh, dus niet uh, wat, wat, wat in een... Het lijkt natuurlijk op een monografie, zou je kunnen zeggen. Wat vaak gebeurt, wat je vaak ziet, is dat de mooie, schone, lege foto's van het begin dan weer worden tevoorschijn gehaald. En nog een keer extra mooi afgedrukt. En nog een keer wordt uitgelegd waarom het gebouw nog maar weer gemaakt was. Op de manier waarop het gemaakt is. Daarvan hebben we eigenlijk gezegd: van nou, dat laten we gewoon. dat vertellen we nog wel over. Ook in interviews met de journalisten die het boek voor ons hebben samengesteld. Maar. Uh, we laten ook de gebruikers aan het woord en de opdrachtgevers over hoe zij ervaren dat het gebouw uh, werkt. Uh, ook in vergelijking met wat ze ervan verwacht hadden uh, uh, in, het, uh, in het begin. zijn er ook reacties waar je van geschrokken bent? Ja, er komen natuurlijk... Uh, nou, echt geschrokken uh, niet. Dat was inderdaad een gebouw van... Uh, men zei van ja, maar dat, dat en dat functioneert helemaal niet goed. Het bleek ook heel anders, inderdaad heel anders gebruikt te worden dan wij waar wij het voor... Uh, voor, voor gedachten uh, hadden. Nee, maar dat, dat toont ook aan dat, het, ook al heb je dat contact niet, dat het goed is om terug te, terug te gaan en te blijven uh, spreken daarover. Je kunt er niet altijd evenveel invloed op uitoefenen, maar uh, uh, dat is zeker uh, belangrijk. Uh, maar wat, wat, waar ik eigenlijk, uh, wat, wat ik eigenlijk heel belangrijk vind, uh, wat je ook aan het boek kunt zien, dat een gebouw ook zijn eigen leven moet kunnen gaan leiden. En uh, dat je dus. In het, bij het maken van het gebouw bepaalde uh, ja, insteken doet. Hè? Aan voorzetten geeft, zou je kunnen zeggen. En dan kan je kijken door wat ermee gebeurd is. Van of dat ook daadwerkelijk uitkomt. Uh, en of je daarmee door moet gaan of niet. Dat is, dat is heel belangrijk aan, uh, als je terugkijkt naar, uh, naar die gebouwen. En wat ik, ook, uh, wat ik ook heel erg aardig vind, is dat... Uh, uh, gebruikers ook vaak gewoon het gebouw zich helemaal toe-eigenen. De architect is dan wel iemand die in het verleden. Hè, vooral voor bewoners van gebouwen bijvoorbeeld. is de architect echt niet meer, niet meer van, van belang op een gegeven moment. Zij eigenen het, zich, het gebouw zich toe, dat is van mij. En, uh, en gaan daar verder mee, uh, mee aan de slag. En wat, ik, wat bijvoorbeeld heel erg leuk is, in Amsterdam heb je het Silodam-gebouw. En uh, ja, al vrij snel vanaf het begin uh, gingen bewoners bij elkaar. Uh, uh, buurten. Uh, we hebben dat gebouw zo gemaakt dat er een heleboel verschillende soorten woningen in zitten. Uh, dat moest ook letterlijk. vinden ze in het buitenland heel bijzonder. Maar er zitten sociale woningbouw in en hele luxe appartementen. Hele grote en kleinere woningen. Oude mensen, jonge mensen. Alles door elkaar in één gebouw. Maar we hadden, ze wel, uh, uh, ja, we hadden er wel steeds een paar van dezelfde soorten woningen naast elkaar gezet. Het is een dus, gestapelde stad op zich. Ja, het zijn kleine groepjes uh, woningen. En die, dat kan je ook herkennen. Dus mensen weten dat van elkaar ook. Dat ze in een ander huis wonen. Dat kan je gewoon aan de buitenkant zien. Dat kan je ze ook binnen aan de gangen zien. En uh, we hebben ook heel erg ons best gedaan bij het ontwerpen. Om ja, die verschillende soorten mensen ook niet van elkaar te scheiden. Doordat ze andere entrees kregen bijvoorbeeld. Hè. Je kan natuurlijk nog een heel groot gebouw maken met verschillende woningen. Maar als verschillende groepen op andere plekken naar binnen gaan. Dan ontmoeten mensen elkaar toch... Nog niet. En in dit gebouw hebben we ook bewust zulke verbindingen gemaakt dat ik als uit willen dat helemaal niet kan. Dus uh, iedereen kan door het hele gebouw lopen. Er zijn ook wat plekken opengebleven in het gebouw die door iedereen gebruikt kunnen worden. Het was in de ontwerpfase overigens nog veel extremer. Maar onder druk van opbrengsten zijn er een paar van die lege ruimtes ook weer. Gevuld. Uh, maar desalniettemin zitten er nog allerlei plekken... op verschillende verdiepingen in het gebouw. Een haventje onder het gebouw. Er zit een, er zit een grote entreehal in met een, uh, met een balkon wat in het ei steekt. Dat gebouw staat eigenlijk in het ei aan een dijk. Uh, maar ook op een grotere hoogte zit een balkon... waar, uh, waar mensen zich verzamelen als een grote schepen uh, voorbij dus het varen. het gebouw functioneert? Het gebouw functioneert, maar dat... Ja, dat is dus iets wat je natuurlijk als architect mooi kan zeggen... Uh, ja. bij de beelden die je produceert, ja, want die kan dat, me je dat, wilt, dat je dat zo wilt. Maar of ja. het ook echt gebeurt, ja. Ja. dat, dat is vraag Ik kan me voorstellen dat je, um, ook als je je weer verwijdert in tijd van ja. een project... dat je daar meer met de concepten in je hoofd blijft zitten... En als je een, het gebouw als levend organisme ontmoet... dat je dan mogelijk een heel ander beeld krijgt weer. Ja, ik denk dat het, wat, wat, ik, wat ik steeds interessanter begin te vinden als architect... en ook als stedenbouwer, is dat je dus bepaalde aanzetten maakt. Voorwaarden schept. Eh, maar dat er ook nog ruimte is voor de gebruikers... Eh, om, om dat verder zelf eh, in te vullen en, daar, en daar, daar iets mee te doen. En je kunt zeggen, nou, dat lijkt me vanzelfsprekend natuurlijk. Want... Eh, eh, dat zou iedereen moeten hebben, maar, maar eigenlijk is dat, is dat niet zo vanzelfsprekend. Uh, en waarom is dat niet vanzelfsprekend? Uh, nou ja, kijk maar om je heen. Er zijn zoveel gebouwen die, die exacte kopieën van elkaar zijn, die op elkaar lijken. Dus blijkbaar wordt iedereen geacht op dezelfde manier te gaan leven. Er is maar weinig uh, variatie uh, in. Enerzijds is dat regeldruk en anderzijds is het ook zo dat architecten graag... De omgeving willen kneden en controleren. Ja, maar als dat dan gepaard gaat met een bepaalde economische uh, houding... of dan van, ja, de doelgroep wil dit nu eenmaal... dan kan het zijn dat ontwerpen zo precies worden gemaakt... en zo klein, hè, ruimte ja. is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel ervan, zo dat je er maar op één manier gebruik van ja, kan maken. Nathalie, dus. je zei zojuist um, aan het begin van het gesprek... Ja, er was een bepaald elan ja. toen wij studeren... tweede helft negentig, jaren, jaren 80... Pardon. Dus dan, dat is iets heel ongrijpbaars. Heb jij het gevoel dat jij zelf als architect en als bureau, en jullie zijn een bekend bureau, dat jullie als bureau invloed kunnen uitoefenen op uh, een gedachte over gebruik van gebouwen, maar ook inrichting van uh, een maatschappij. Is, dat, is er iets meer dan alleen maar uh, steen, beton en glas en een dak boven je hoofd? Ja, ja ik, denk, ik denk dat wij die invloed wel... Uh, ik denk dat wij die pretentie altijd hebben gehad. En, en dat ook echt wel uh, willen. Uh, en moeten willen ook. Um, en... Uh, maar het, het bouwen zelf, dus het maken van die gebouwen... die dat zouden moeten bewerkstelligen... die zijn ook deel van de bewijslast, zou je kunnen zeggen. Dus uh, vandaar ook die drang om al die andere boeken te maken. Zelfs als het niet gebouwd wordt, uh, wordt daar nog over te communiceren... Uh, met je vakgenoten dan vaak, in dat geval. Dus uh, ja, eigenlijk is ieder, ieder gebouw wat je maakt... Uh, en ook slechte gebouwen zijn dat, zijn ook een soort boodschapper. Ja. boodschappen zou je kunnen ja, zeggen. Maar over diezelfde boeken, die, ja. die studies... En waarbij er een um, gedachte in beweging is... en die wordt dan mm -hmm. vastgelegd... zodat andere mensen daarop in kunnen stappen... en met jullie in discussie kunnen gaan. Daarvan zou je ook kunnen zeggen... Ja, dat is een manier... Om draagvlak te creëren voor je eigen ideeën in je eigen architectuur? Ja, als dat, als dat een hele individuele, hele individuele gedachte zou zijn, om een bepaalde stijl of vorm of esthetiek, ja, dan is het eh, inderdaad. Dan, dan, dan, dan dringen wij of ik die smaak of uh, die stijl op, zou je kunnen zeggen, aan de gebruiker. En uh, ja, die moeten, moeten, moeten dan maar, maar, maar wat mee. Maar ik denk in het geval van al die projecten waarin we echt geprobeerd hebben om om iets te veranderen aan de manier waarop we woningen bouwen... door te laten zien dat je zelfs binnen de bestaande regels en budgetten... al iets anders kan doen. Datzelfde met kantoorgebouwen. Het VPRO-gebouw is ook een van de eerste gebouwen... Die, dat nieuwe, die, die wat tegenwoordig heel modieus het nieuwe werken heeft in zich gehad. Dat iedereen niet altijd recht voor zich uitkijkend bij een bureautje hoeft te zitten... maar dat je ook uh, je werkomgeving anders uh, kan inrichten. Dat je ook eens rond kan lopen of op een bankstel kan gaan zitten... of in de tuin of op het dak of... Uh, of misschien daar überhaupt niet altijd uh, bent, maar ergens anders werkt. Uh, het, het Nederlandse paviljoen op de Wereldtentoonstelling, Dat liet eigenlijk zien hoe, je die, ja, hoe die functiemenging zelfs nog verder kan worden uitgebreid. He, dat, dat, dat mixen van, van dingen weer. Dat ja, niet alles gesorteerd. Voor de luisteraars die dat niet meer weten, ja. het is een, uh, een, een gestapeld uh, Nederland als het ware. Gestapelde landschappen. Gestapelde ja. landschappen met uh, een, een natuurparkdeel, zelfs een. Uh, een windmolen, herinner ik mij. Ja, vier windmolen stonden er ja. op het dak. Ja, dus dat, dat, dat liet eigenlijk ook zien hoe, uh, hoe in, die, uh, ja, in, die, in die steeds dichter bebouwde rakende steden. waar steeds meer mensen wonen. Hè, al meer dan de helft van de wereldbevolking woont in steden. Nederland is ook één grote stad of stedelijk landschap. Uh, zoals het ook wel genoemd wordt. Um, ja, door daar uh, echt aan, aan te werken. dat je laat zien dat je nieuwe soorten gebouwen kunt maken die bijvoorbeeld meer hybride zijn... zodat dus je er meer verschillende dingen mee kan doen... Die, uh, waarin bij wijze van spreken kleine kringlopen uh, zitten. Dat was in de tijd dat we het Nederlandse paviljoen bouwen... Uh, dat was in ieder geval de afbeelding van een kringloop... met wind en water bovenin en beneden een soort duinen... Uh, waar het dan weer gefilterd zou kunnen worden. Uh, dat gebeurde niet letterlijk, maar daar was het wel... Uh, een, een afbeelding van. En tegenwoordig uh, hoor je overal van ja, nee, deze wijk produceert zijn eigen energie. He? Dus dat, dat soort voorbodes en dat soort uh, uitproberen van, dat, van die strategieën. En uh, dat, is, dat is denk ik heel, uh, heel belangrijk. En, en nogmaals, uh, uh, juist in gebouwde projecten laat je zien dat je het kan doen onder de huidige omstandigheden. Uh, uh, uh, dat je dat toch een stap verder kunt, uh, ja. kunt brengen. En, en daar is ook wel behoefte aan. Uh, mensen vinden dat tegenwoordig veel vanzelfsprekender, dat er iets te kiezen valt bijvoorbeeld. Uh, ook, ook bewoners van uh, hè, mensen die ergens gaan wonen, die, die, uh, die, die pikken het ook helemaal niet meer dat ze hun eigen woonomgeving niet kunnen beïnvloeden. Ja. Of hun eigen werkomgeving uh, maar op één manier kunnen uh, gebruiken. Dus, dus met z'n allen zijn we ook slimmer uh, geworden en stellen stellen hogere eisen aan om onze omgeving. En uh, nou ja, het is natuurlijk mooi uh, dat het op een gegeven moment zo ver kan gaan... dat, uh, dat, dat, dat mensen hun eigen huizen kunnen gaan uh, bouwen of inrichten... Waar, waar, waar men ook behoefte aan heeft. Uh, dat dat met werkplekken misschien ook nog steeds meer kan gebeuren. En dat is ook iets wat je weer mee kan nemen in de rest van de wereld. Want wij hebben wat dat betreft, omdat het hier allemaal langzamer ging... en eigenlijk de jaren tachtig zelfs, stagneerde, zou je kunnen zeggen. En kromp en... Uh, en, en uh, de, de, de, de groei afnam, verdween, uh, hebben we eigenlijk al een soort cyclus doorgemaakt... van dat we moesten leren om ons daar op een nieuwe manier toe te verhouden. Ja, is nu het, ook weer. Maar en, en het is altijd gebleken, gebleken dat het geheugen heel kort is. Dus al het elan waar jullie op voort konden drijven... en dat jullie vervolgens ook zelf proberen te creëren met een bureau... dat is voor je het weet weer vergeten. En dan zijn die gebouwen daar die ja, de, met die gedachten zijn gemaakt... Nee, precies. Dus dat is, dat, is, dat is dan de kunst van... Uh, dat het natuurlijk voor de gebruikers zelf... Uh, ja, je, uh, in, een, in, in gelul kun je niet wonen, hè, ja. zei uh, Jan Schaefer al. Dus uh, nee, voor de, voor de gebruikers moet het gewoon functioneren. Ja. En zij leven het leven dat ze nu leven. En, uh, en uh, zelfs uh, bijvoorbeeld uh, uh, alweer anders dan, dan tien of twintig jaar geleden... Uh, dus over kantoren is die hele ja, digitalisering, informatie, uh, ontwikkeling heen gegaan... Uh, nee, dus dat, uh, eigenlijk moet je ook gebouwen maken. Een gebouw moet, moet tientallen jaren, zo niet honderden kunnen blijven staan. Zou je, zou je het liefst willen. Uh, en uh, ja, dat zou het gebouw niet uit moeten maken. Dus in feite is het ook nog een kunst om zo weinig mogelijk te doen. Om zoveel mogelijk, mogelijk te maken. Dus dat, dat is wat ik net ook al probeerde uit te leggen. Als je huizen, als je gebouwen, uh, kantoren heel specifiek maakt. Die zullen waarschijnlijk eerder leeg komen te staan. Zeker als je er ook nog veel te veel van maakt, dan gebouwen die wat onduidelijker zijn. Ja. Of, of, of juist heel specifiek, maar je hebt er maar een paar van. Dat is ook prima. Daar, daar zal meer behoefte aan blijven bestaan. En nu hebben we dat met de kantorenmarkt bijvoorbeeld... te veel geproduceerd met een, met een kortlopende visie. En jij had het over het geheugen. En dat geheugen, dat is op dit moment bijvoorbeeld belangrijk... als we kijken wat in de rest van de wereld gebeurt. He, er, zijn, er zijn delen in de wereld waar die verstedelijking... Nu in een extreem snel tempo uh, plaatsvindt. In, uh, in Azië bijvoorbeeld. Maar gaat dat allemaal vanuit hetzelfde perspectief, alleen in een andere realiteit? Uh, ja, het is. Uh, nee, die, die perspectieven zijn ook, ook anders. Wat je daar bijvoorbeeld ziet, is dat er een groeiende. Het gaat, gaat de mensen eigenlijk steeds beter. Uh, in, over het algemeen, in de wereld. Veel mensen gaan het steeds beter. Maar de getallen en de mate van groei die is verbijsterend. Kan ja. ik me als Nederlander geen voorstelling nee, van maken? Nee, er is wel eens. Ik heb, ik heb wel eens een boek uh, daarover gelezen. Dat uh, iemand had uitgezocht. Dat geloof ik. De, de Chinese steden zijn in 20 jaar sneller gegroeid. dan de Amerikaanse in 100 jaar. Dus dat zijn ontwikkelingen. Daar kunnen wij ons eigenlijk. Ja, we kunnen het, wij ons wel een voorstelling van maken. Want wij, wij, staan er, wij zijn erbij. We kijken ernaar. Maar hoe maar dat, Hoe ga je daarmee om als architect? Nou, dat, dat is wat jij zegt. Wij hebben, wij hebben geheugens, we hebben geleerd. Dus je probeert eigenlijk. Uh, ja, in de discussies daar met, met opdrachtgevers. Maar je leert van vanuit wat je, je... Eigenlijk zie je wat je kent en je probeert... en het experiment is belangrijk voor jullie... je probeert ja. je aan jezelf van jezelf los te maken, als het ware. Je ja. ziet tegelijkertijd dat het aan de andere kant van de wereld... in bijvoorbeeld China al elke dag gebeurt. Maar hoe probeer je dat? Want je moet er ook een greep op krijgen. Want anders kun je niet bouwen. Nee... Wat, wat interessant is, als je dus als architect met al die verschillende dingen naast elkaar uh, uh, probeert rekening te houden. En dan op, op een bepaalde manier ook in je ontwerpprocessen daarmee rekening uh, te houden. Uh, ja, ga je uiteindelijk leren dat je bepaalde onderdelen daarvan, van, aspecten daarvan, ook kunt vervangen door anderen. Dus wat in eerste instantie... Uh, ook voor onszelf een beetje op een heel Nederlandse houding uh, leek. Dat onderhandelen en dat naast elkaar allerlei verschillende zaken uh, te wikken en te wegen. En het, en het omgaan met heel veel regels en eisen. Blijkt dan iets te zijn wat je ook in het buitenland kunt gebruiken als houding. Alleen ja, de, de, de aspecten en de onderdelen van waar je rekening mee houdt... die, uh, die, uh, ja, die vervang je door anderen. Ja. En, en wat blijft is eigenlijk uh, ja, de houding van hoe zorgen we ervoor dat... Uh, dat gebouwen en steden uh, één blijven. Dat ze met elkaar blijven communiceren, bijvoorbeeld. Dat we niet allemaal afgesloten werelden gaan maken. Hè, wat in Nederland soms al gebeurt met een winkelcentrum... of met een bepaald wijkje, dat het als het ware zich helemaal afsluit. Een soort eigen interne wereld wordt. Dat het om de gronds gaat. Uh, uh, dat is niet goed, dat, dat weten wij. En, en, en, ja, en diezelfde processen, uh, of diezelfde gedachten over dat... dat open houden, dat het communicatieve het van, van gebouwen uh, te behouden... dat probeer je dan ook in die, uh, in die supersnel uh, verstedelijkende uh, uh, Aziatische steden uh, toe te passen. En ook het, het besef dat het altijd goed is om openbare ruimtes te maken. Dat, dat het belangrijk is dat er straten zijn. Dat je, je op straat kunt bewegen, als dus je niet alleen maar in auto's Kun je, uh, Heb je de indruk dat je in die enorme stroomversnelling... zoals ik die groei in China dan maar even noem... Dat je daar ook invloed kunt uitoefenen op een individuele leefomgeving. Maar misschien zelfs op een idee van hoe jij denkt dat zo'n wijk uh, gebruikt moet worden. En dus ook over hoe mensen zich kunnen bewegen in hun leven. En hoe ze hun leven kunnen inrichten. Is dat mogelijk, als ja, dat... er zoveel herrie is? Ja, als dat... <laughs> er zoveel herrie is. Ja, dat is, dat, is, dat is maar een van de... Van nee, de aspecten maar ik bedoel natuurlijk. dat Ja, ja, ja voor de... reuring. Uh, ja. Ja, en, en, uh, uh, ja, maar dat uh, blijkt vaak... Overigens was dat in Nederland ook zo natuurlijk... in, in, in sociale woningbouwopdracht... Dat, dat het dan wel goed is dat je je op, op één of twee zaken... echt concentreert. Dus dat dus je in één klap echt het beste project... kunt maken waar alles in, uh, in klopt. Dat, uh, dat, gaat, dat gaat niet zo vaak. Dat gaat bijna nooit. Maar... Het lukt vaak wel om stap voor stap uh, iets toe te voegen aan een, uh, aan een ontwerp. En uh, ja, zeker als het, als het om opdrachtgevers gaat die veel bouwen. Dat het grote bedrijven zijn. Dan zie je dat die, ook, uh, ja, dat, die dat ook beginnen op te pakken. En dan, zeker als het dan ook nog van meerdere bureaus en meerdere architecten horen. In, uh, in bijvoorbeeld China uh, en in Azië. Dan, dan beginnen ze ook te zien en te begrijpen als het dan ook gebouwd wordt. Van ja, dat is, dat is interessant. Daar moeten we daar moeten we verder mee gaan. En dan, dan komen ze ook terug. En dan zeggen ze, nou, we hebben nog een project. En uh, willen we hier ook eens naar gaan, uh, gaan kijken? En, uh, of willen jullie voor ons een studie doen... naar, uh, uh, naar bijvoorbeeld de vergrijzing in, in, die ook in China is? En hoe gaan we met onze ouderen om? Uh, of uh, ja, hoe ziet de Chinese stad van de toekomst eruit? Want uh, precies dat lawaai, de smok, uh, waar komt het eten vandaan? Um, ja, hoe gaan we om met al dat verkeer? Uh, uh, hoe moeten onze toekomstige steden eruit gaan zien? Dus uh, ja, dan krijgen je we eigenlijk weer dezelfde zaken... Als, als waar we ook hier in Nederland en in Europa mee bezig zijn. Die komen daar ook, uh, ook terug. Want uiteindelijk uh, komen die problemen daar ook even hard terug. Uh, Verlang te jij voorschijn. er wel eens naar om gewoon weer in een heel klein bureautje te zitten... en <laughs> mooie dingen te maken... Uh, ja, die, ik denk dat, dat, dat, dat stiekem wel. Ik denk dat heel veel mensen dat wel hebben, uh, Veel veel architecten wel eens denken van nou, als ik nou even rustig alles zelf zou kunnen doen en dan zelf uittekenen. En rustig een gesprekje erover kan voeren. En dan ga ik naar de bouw en wordt het uitgevoerd. Uh, maar eigenlijk, eigenlijk vraag ik ja, eigenlijk bestaat zo'n bureau bijna niet meer, zou je kunnen zeggen. Tenzij je beperkt tot een heel klein Maar jullie doen toch wel kleine opdrachten. Ik, herinner, ik weet niet of dat nou vorig jaar was. Dat ja. je in Engeland. De balancing barn. Ja, nee, maar ik, ik denk dat uh, wij, wat wij wat wij leuk vinden is dat we ontdekken dat je met kleine en met grote gebouwen en kleine en grote projecten eigenlijk uh, ja, de, toch, toch dezelfde, dezelfde zaken uh, kan doen, dezelfde boodschappen kunt uh, kunt uh, kunt uitdragen. Um, en. Uh, want vergis je niet, ook een klein project kan nog wel een grote, grote impact hebben. Hè? Want die Balancing Barn bijvoorbeeld, daar heeft mijn, mijn partner Winnie heeft dat project vooral gedaan. Dat was door, door de initiatiefnemers, en de bekendste van is Alain de Botton, opge opgezet om de Engelsman weer in een, in een modern huis te laten leven. En dat was weer bedacht... In als een soort van, uh, niet als een soort van, als een, als een onderdeel van de discussie met Prins Charles, die het liefst overal hele romantische, traditionalistische wijkjes wilde bouwen. Dus dat, dat ene huisje, hè, wat, wat mooi gemaakt is, met, met behulp ook van een van een lokaal bureau, uh, wat daar heel diep, uh, diep ook in is gegaan. Uh, dat speelt tegelijkertijd een, uh, een rol in een discussie uh, op de schaal van een, uh, een natie. Architectuur Snap je wel? Dus niet, niet alleen instrumenten dit architectuur wordt instrument in de discussie. In de en tegelijkertijd discussie. ook een soort bewijsvoering. Moderne architectuur, experimentele architectuur. Daar kan je kan heel iets, goed kan in kan leven. En kan, kan iets bijdragen ja. aan een nieuwe en misschien wel een betere manier van leven. Uh, ja. ja, beter. Ja. Faciliteert goed ons, ons hedendaagse leven. En uh, Het is ook een discussie uh, die wat mij betreft scherper gevoerd zou moeten worden. Want uh, dat... Uh, die discussie over traditionalisme of, of modernisme, daar moeten we eigenlijk van af. Want dat gaat wat mij betreft dus alleen maar over stijlen. Wat, wat belangrijker is, is wat er, wat er binnenin die panden uh, gebeurt. En wat, uh, uh, mensen denken soms ook van: ik koop een traditionalistisch huis of ik bouw een traditionalistisch pand. Omdat er op een bepaalde manier een gevel en een baksteendetail uh, op of aan zit. Maar uh, ja, als dat in een Vinex-wijk in een, in een uh, staat... en er wonen mensen die allebei met een auto... Uh, uh, een andere kant op rijden naar hun werk... en wij binnen iedereen op laptopjes en uh, tablets zitten werken... Uh, en de, wat, de, dat huis is veel kleiner dan een echt jaren dertig huis... met een veel kleiner tuintje... Uh, uh, ja, wat heb je dan precies aan, aan, aan traditionalisme nog, uh, nog te pakken? Het is dus alleen maar een schilletje, een dun schilletje van... Uh, van, van traditionalisme. Dus, uh, en ook de manier van leven... zou je absoluut niet terug kunnen brengen. Godzijdank, naar de jaren 20 of 30. Want... Uh, ja, die, is er, die is er ook niet meer. Dus ja. ik, ik denk dat het belangrijk is... bijna nog onafhankelijk van hoe het er precies uit gaat zien... dat, uh, dat we... Ja, dat we gebouwen maken waarmee we, waarmee we verder kunnen. Die recht doen aan uh, de manier waarop we nu, uh, nu leven. Hè. Dus de, de manier waarop we nu leven... en werken en naar school gaan... dat is van extreme invloed op, op hoe... Uh, op hoe steden uh, gevormd, uh, of hoe steden functioneren nu. Daar moet je niet in vergissen. Hè. De, afstanden die we De afstanden die we met z'n allen afleggen... Uh, nou, het is nog niet altijd even optimaal georganiseerd, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen. En mensen worden ook soms gedwongen om op een bepaalde manier te leven en te, en te werken. En soms kan dat, kan dat weer beter met elkaar in overeenstemming uh, worden gebracht. En al die discussies die er nu zijn over, over hoe en waar je werkt... over waar voedsel vandaan komt... Uh, over, over, over hoe, hoe we omgaan met de informatiemaatschappij. Dat, dat heeft allemaal direct of indirect zijn invloed... op de manier waarop we onze steden uh, vormgeven. en hoe ver, hoe ver de zaken uh, uit elkaar liggen, bijvoorbeeld, uh, in, ons, uh, ja, in ons leven. Of het feit dat beide partners... Hè, mensen die gaan maar ergens wonen tussen, tussen twee werkplekken in. En daar ontstaat dan weer, uh, weer iets. Dus, uh, en ook werkplekken zelf, waar, waar maak je die? Ja. Dus dat is een hele, heel bijzonder uh, vraagstuk. En daar kun je dus op allerlei manieren invloed op uitoefenen. Daar kan de politiek invloed op uitoefenen. Maar ook de manier waarop je ruimte organiseert... en welke functies je waar neerlegt... en in hoeverre je die weer met elkaar in verbinding brengt... Uh, ja, die hebben grote invloed op, ons, uh, ja, op hoe onze steden functioneren... Uh, dat is, uh, <laughs> ja. en, en de gebouwen spelen daar nog weer een hebt, uh, specifieke hebt, ja. rol in. Je hebt de laatste uh, maanden um, heb je gewerkt aan het boek, uh, MVRDV Buildings. Um, je hebt een uh, retrospectief van je eigen werk mogen maken. Ja, maar ja. niet alleen hoor. Het, uh, ook, ook zoals bij de gebouwen, ook weer, uh, ook weer gewoon met een, met, een, met een groep mensen uh, samen... Ja. Uh, maar word je, de, word je en, er blij van, of krijg je, raak je er ook heel erg van geprikkeld, zo van, ah, ik moet toch dingen anders gaan doen. En heb je nieuwe visies ontwikkeld daarin? Ja, nou, ik, zoals ik al zei, helemaal, uh, helemaal uh, verbaasd uh, uh, uh, was ik natuurlijk niet toen ik bepaalde dingen tevoren zijn komen gekomen in gesprekken, in interviews en, en foto's. Maar aan de andere kant, toen ik ze samen, toen ik het samen zag, toen, toen realiseerde ik me eigenlijk wel en, in de laatste tijd geef ik daar ook mijn, mijn lezingen bijvoorbeeld heel veel over. Hoe ontzettend belangrijk dat denken over die uh, gebruikers... en hun veranderende behoeftes uh, geworden is uh, voor ons en voor mij. En, uh, en ook dat je, dat je ziet dat in onze plannen... wij zelf eigenlijk ook uh, uh, steeds meer uh, bijvoorbeeld uh, op een esthetisch vlak... Uh, een terugtrekkende beweging maken. Dus het, ik vind het eigenlijk... Uh, heel bijzonder uh, om te zien dat we ook met een soort verdwijntruc bezig zijn. Dus uh, uh, dat is ook wel een interessante beweging. Dus van de jaren tachtig, waarin de architect... klinkt als het gebaar van de oude meester. Nee, ja, misschien... Oh, oké, okay, dat is interessant. Daar moeten we dan over doorpraten. Maar ik, ja. ik zag het zelf Daar meer in mijn... Daar hebben alleen uh... geen tijd meer ah, voor. Okay. Ja, ik... Doe het graag nog een keer, overigens. Laten we over het gebaar van de oude meester praten in een ander gesprek. Nathalie de Vries van MVRDV, hartelijk dank. Het boek MVRDV Buildings is uitgegeven door uitgever NAI 010. U hoorde Robert van Altena in gesprek met Nathalie de Vries... van architectenbureau MVRDV in een aflevering van Oba Live. Een bijdrage van Human. Een uh, leuk detail, en het kwam inderdaad in dit gesprek aan bod. Tenminste, ik zie dat als een leuk detail. Dat is dat dus 20 jaar geleden het ontwerp van Villa VPRO door dit bureau werd gemaakt. Het werd uiteindelijk in 1997 in gebruik genomen, dat nieuwe gebouw. Daarin zijn inmiddels ook De Bos en Human gehuisvest. Het programma Alba Live is doorgaans te beluisteren op werkdagen van 7 tot 8 in de avond op Radio 5. Dit is Radio 1. U luistert naar Woord. Heeft u vragen of wilt u opmerkingen aan ons kwijt over VPRO's Woord hier op Radio 1? Nou, mail dat dan even naar woord@vpro.nl. Dus woord@vpro.nl. Wilt u iets terugluisteren? Dat kan via de links op onze Facebookpagina. Dat is facebook.com woord.nl En via diezelfde pagina kunt u zich ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. En dan krijgt u wekelijks de samenstelling toegestuurd. We zijn er nog één uur en daarna gaat het NOS Radio 1-journaal van start. Tot die tijd nog even wat mooi woordmateriaal. In het laatste uur hebben we onder meer een documentaire over het eerste popfestival in Nederland. En dat was in 1970, in Kralingen. En ik zie Gert van Dam een beetje moeilijk kijken, maar hij weet vast waar het over gaat. Of is dat voor zijn tijd? Nee, hij knikt heftig. Ja, hij weet het. Nou, tot zo meteen.